Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Maandenlang ging hij omlaag, maar nu stijgt de inflatie weer. Het leven was afgelopen maand 3,3% duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het CBS heeft nog niet alle details, maar zegt wel dat bijvoorbeeld de prijzen van benzine en diesel een stuk hoger lagen. Een andere is de, het onderdeel diensten. En daar zit van alles in. Dus dat is ook een heel groot deel van, van die inflatie. Er lijkt toch wel iets aan de hand te zijn met nou, de prijzen van accommodaties tijdens vakanties. Misschien is dit een, een eenmalige stijging, maar ja, dat, moet, dat moeten we nog even afwachten. Zwart rijden in het OV komt je duurder te staan. De boete is vandaag van 50 naar 70 euro gegaan... en er wordt meer gedaan om zwartrijders tegen te gaan. De NS gebruikt tegenwoordig ook kunstmatige intelligentie. Op basis van alle data die we hebben... hebben wij door middel van de AI een soort voorspellingsinzichten gemaakt... om te zien en waar mogelijke reizigers zijn die niet betaald hebben. En op die trajecten kan dan extra gecontroleerd worden. Check even je vriezer als je huismerk over kroketten... van onder meer Jumbo, Hoogvliet of Plus hebt liggen. Daar kunnen stukjes bot in zitten. Het advies is om de kroketten niet op te eten. Breng ze terug naar de winkel waar je ze hebt gekocht. Dan krijg je je geld terug. Vandaag, precies 35 jaar geleden, was dit voor het eerst te horen. Goede tijden, slechte tijden. Van goede tijden, slechte tijden, de soap over de inwoners van het fictieve plaatsje Meerdijk. De eerste aflevering was op 1 oktober 1990, vandaag dus precies 35 jaar geleden. In die tijd zijn al meer dan 7100 afleveringen gemaakt. Meerdere BN'ers hadden hun doorbraak met een rol in GTSD. Sommigen zijn zelfs bekender onder hun Meerdijknaam dan onder hun echte naam. En dat weer nog let op als je de deur uit moet, want in een groot deel van het land hangt nog altijd dichte mist. Als die is opgelost zijn er wat wolken, maar ook weer flink wat zon bij maximaal 15 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Vooral de zuidoostkant van Amsterdam loopt het in Noord-Holland vast. Maar er is goed nieuws, want de A9 van Diemen naar knooppunt Hollandrecht is weer open. De Gaasperdamme tunnel is lang dicht geweest vanwege een autobrand. Op de A1 richting Amsterdam staat nog wel 11 kilometer file tussen naar de West en Knopend Watergraafsmeer. Je hebt een kwartier vertraging. A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en Hilversum doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Kortehoef en Loenersloot. De N236 Hilversum richting Weesp tussen Nederhorst en Berg en Driemond. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook s'avonds in ze bed in bij een leuke wet. Omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me mijn en en niemand op bezoek was. Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen. Dan vluchtte ik de stad in. Koos een hele mooie aard. Die mocht dan eerst twee piljes voor me kopen.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 zit plaats had gevonden en de chauffeur niet op zijn rem had getrapt dan ik niet in jaar we kunnen vallen.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 J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits de la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a durait qu'une seule soirée. J'en romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Love was the egg, see. And it was born in a cloud with silver light. Uh-huh. But it broke, I mean it hatched on the ground. So time flew right by me. thought you heard it all, but you found that you were wrong. yours And you let it go Tell me only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 ZFM ZFM 106.9 FM